Zit Van der Linde met het NOS-journaal. Negen dagen na de grote brand in Arnhem kan een aantal restaurants in de buurt weer open. Omroep Gelderland meldt dat muren zijn gestut en nooduitgangen weer vrij zijn gemaakt. Enkele restaurants kunnen vanavond weer gasten ontvangen. Vorige week gingen meerdere monumentale panden in vlammen op. De schade in het centrum in Arnhem is enorm. Drie mensen zitten vast voor brandstichting. Voor zo'n 45 bewoners en een aantal ondernemers is nog steeds onduidelijk wanneer ze terug kunnen. Omdat er nog steeds instortingsgevaar is. Als de Russische president Poetin serieus vrede wil, moet hij stoppen met de aanvallen op Oekraïne en instemmen met een staakt het vuren. Dat heeft de Britse premier Starmer gezegd op een online vergadering met wereldleiders over de oorlog in Oekraïne. De vergadering volgt op de top in Londen van vorige week, waar Starmer een coalitie van bereidwilligen aankondigde. De landen die zich daarbij aansluiten moeten Oekraïne veiligheidsgaranties geven bij een vrede of een wapenstilstand met Rusland, omdat Amerika dat niet wil doen. In Borne in Overijssel is vannacht een fiets onder de trein gekomen en overleden. Dat gebeurde rond twee uur bij een spoorwegovergang aan de rand van het dorp. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Canada gaat opnieuw nadenken of het land nog wel gevechtsvliegtuigen van de VS wil kopen. Defensieminister Blair twijfelt of dit het goede moment is... nu de Amerikaanse president Trump zegt Canada bij de VS te willen voegen... Het gaat om een deal ter waarde van omgerekend ruim 12 miljard euro voor 88 vliegtuigen. Die moeten de verouderde luchtmacht van Canada vervangen. Ook Portugal heroverweegt een soortgelijke aankoop. Het weer droog en grotendeels zonnig bij een graad of 8. Vanavond koelt het flink af. De temperatuur kan vannacht dalen tot 4 graden onder nul. Morgen is het opnieuw droog en zonnig. Dan is het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Het is een beetje raar weer in Spanje. Regen, sneeuw. En hier in Nederland is het overdag zonnig en uh, s'nachts uh, ja, rond het vriespunt. Die hebben ze antwoord. Als opening hoor u Louis Davidson, opname 1928 met Weet je nog wel oudje? Onderweg zometeen Jenny Roda en Wim Poppin. Ook Willy en Willeke Alberti komen eraan. Maar nu eerst Johan Heinrich, roepnaam Joop Doderen. Geboren in Velsen op 28 augustus 1921. Overleden in Veen op 22 september 2005. Was een Nederlandse acteur die, in Nederland, die hier in Nederland, moet ik zeggen... grote bekendheid kreeg als de zwerver Zwiebertje. In de gelijknamige televisieserie die 20 jaar door de NCRV werd uitgezonden. En u hoort hem nu? De hit of de theme song, zoals het zo mooi heet... van de tv-serie Zwiebertje. Joop Doderen, nu op de radio. Daar komt Zwiebertje. Steeds een ronde door het bos Daar zag hij een aardig meisje Rustend op het zachte mos Zij sprong vlug op En is naar Simon toe toegegaan Hij kleurde want het meisje Sprak hem guidig lachend aan Agentje, agentje Neem het toch met je mee Agentje, agentje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 Geef me vlug een zoen, ik hou van uniform en ik ben dol op jou, pensioen. Pensioen! Last trokken we uit de loterij een aardig fresje, zij tot bevrienden, me maar met mij een aardig Een reisje langs de Rijn In een wip Zakkernoot Zat het klepje op de boot Ja, zo reis je langs de Rijn Rijn, Rijn S'avonds in de manen Schijn, schijn, schijn. Met een lekker potje Vier, vier, vier Dat is zo fijn, fijn, fijn, zo een eindje. Willeke Alberti. Vader en dochter met reisje langs de Rijn. En daarvoor hoorde Jenny, Roda en Wim Popping met Dag A. Geentje. Zandvoort, lokale omroep vanuit de Badplaats Zandvoort. De volgende formatie is een jazzy dansorkest genaamd de Ramblers... dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest hier in Nederland. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands... uit die tijd en bracht een gemeente repertoire van jazz en muziek uit. En in de jaren 1930 hadden muziekansamblers... met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa... en aan hun uh, dominante binnen de jazz. Dominantie moet ik zeggen binnen de jazz... kwam pas een eind door de komst van de bebop... in de loop van de jaren 1940. was het een beetje afgelopen. En als u nou denkt van ik hou wel van een beetje jazz... Straks na dit programma ZFM Jazz hier op de lokale omroep VFM Zandvoort. En nu hoort u de Ramblers opgericht in, op 1 september 1926 als cabaretorkest. Voor het cabaret La Goat in Amsterdam. U hoort de Ramblers met Ik zag een kleine wagen lieveling. Ik heb zojuist ons geld nog even aangeteld. Het is meer dan ik had durven hopen. We gaan voor jou en mij en baby ook erbij Mooie kleine luxe wagen kopen Ik zag een leuke kleine wagen en ik zou je willen vragen, lieveling Meer dan ik ooit durfde hopen, zullen wij die wagen kopen, lieveling Ga nu even met me weer Kijken naar Zijn vrienden zie kalonken als we met die wagen pronken, lieverlei. Iedereen zal ons lieve lieverlei. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk graaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieverlei. Van de Bibi ons verblijden Nu voelen wij ons leek en geven daarvan bleek Door samen met de Rolls Royce uit te rijden Als we met die wagen dronken lieveling Iedereen zal ons benijden, lieveling Als wij samen zij aan zijde Onze baby laten rijden Vrolijk rijdend alle dagen in die mooie kinderwagen LIEVELING Dus dan blijven wij maar thuis, kijkend naar de buis. En dan denk ik aan een zin van een visserskampioen. Van iedere vinger een diamanten ring Een bondjas op je schouders en parels aan je oor Maar als ze weer een niet is, een niet is, er niet is Maar als ze weer een niet is, dan gaat de feest niet goed Als je een lot hebt genomen, dan ligt je te dromen zal het geluk bij mij komen, stel je zoiets van eens voor. Moeder kijk in die weken, Maar man dit vriendelijk aan. En als een rockevelder, zijn vader de hans Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win. Krijg jij aan iedere vinger een diamantenring, ring. Een bontjas op je schouders en parels aan je oor. Maar als er weer een niet is, er niet is, er niet. Er steeds maar weer naast zit en flink op de staat zit Iedere man waarin in kit zit, die speelt nog altijd weer mee Want om een kans te wagen, dan zit ons eenmaal in bloed En je zegt elke keer weer met opgewerkt gemoed Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win ben jij aan iedere vinger een diamant erin Een bondje, zonkjes, houders en paard. Stap la la la op je en baron zijn je Maar als het weer is, er niet, is er niet,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 Geboren in Haarlem op 31 januari 1921. En overleden in Harderwijk op 11 juli 1999. Was een Nederlandse zanger, cabaretier en tekstschrijver. En hij werd vooral bekend door het schrijven van de televisieserie Kloutergoud, Een comedieserie over een kleine platenmaatschappij. En u hoort hem nu, Jelle de Vries, met de vers van de pers. Dit is het verhaal van een pers.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 dat je gaat van ons scheiden. Slapen wij straks ongesteld.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 rendez bij het licht maan, zal je me niet laten staan? Het komt mij voor dat jij wat wispelturig bent. Ja, ja, jij bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het heet alleen maar malle kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo nauw. rendez bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan, ben even.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 ja, ja, je bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar malle kuurtjes. Je neemt het met de liefde niet zo zo'n die Randevoet bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij? Het maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus, kom jij heus? Denk er aan, rond die voet bij het licht en maan. Nu de tijd van de leer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 Ik zag haar lopen en was weg van haar Ze bleek alleen aan zonder eigenaar Ik dacht meteen dat, dat is voor mij de valevrouw. Ze is bijzonder lief, ze lijkt op jou Hey mama, mama kom eens gauw Kijk eens naar mijn meisje want ze lijkt op jou Hey mama, mama kijk eens gauw Na dat lieve meisje waar ik Dat ook mijn vader had Wij haar gevonden, onze ze is een schat Soms lijkt het wel of ik dat kind al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben Say okay And Dat was Rob de Nijs. Met Hey Mama. Nou voelde u Eddie Christiani. Met rendezvous bij het licht. En de volgende artiest is Johannes Andreas Hoes. Roepnaam Johnny, of Johnny. Geboren in Rotterdam. Op 19 april 1917. Overleden in Weert. Op 23 juli 2011. Was een Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver. In zijn plaat Och. Was ik maar bij moeder thuis gebleven. Plaat met, uh, staat met 450.000 exemplaren te boeken als bestverkochte Nederlands Nederlandstalige single aller tijden. En die plaat hoort u nu. Tony Hoes met vader, waar is moeder gebleven? Dus niet, uh, oh was ik maar bij moeder thuis gebleven, maar uh, die doet het niet. <lacht> dus als alternatief, uh, vader, waar is moeder gebleven? Vader, waar is moeder gebleven?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 Een stem, is pas bon, het is waar Ik ben niet charmant, ik heet geen Yves Montand Dat is naar ik zing geen hoge zal of in music hall Maar tra, la la En dat doe ik voor jou Toch droom ik wel eens dat ik sta als een groot chansoneer op het aanplakbiljet staat mijn naam, dik en vet, net Chevalier. Het publiek dat is wild, mijn haasje niet mild voor mijn draag. la la, En dat doe ik voor jou. mon coeur, c'est le meilleur pour moi. Vivre pour toi. Soms zie ik mij ook staan als een echte Italiaan bij de opera Milan. -la, la la, tra, -la -la -la, tra, -la, -la, tra -la, la, la, la. In rijen van vier staan ze bij de portier. Voor een paljas op papier, tra la la tralala, -la, tra -la, -la, tra la, la, la. -la.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 ik wil voor je zingen met Mexikanen In het Tsjechisch of het Frans, maar heb ik dan nog kans Van een doon, zo blauw, en ik hou zo van jou Van Madrid of Paris, van die Bella Marie Van die kerk of muur, van de Rozen die sturend, van die Lorelei, maar luister toch naar mij Ik ben geboren in april Ik ben actief, ik heb een wil Ik wist het zelf ook niet het stond in de sterren, ik ben geboren onder ram. Ik weet zelf ook niet hoe dat kwam, maar ik heb een hart van goud, zeggen de sterren. Ik heb geen geld en licht steeds krom voor de piano huur. Maar één troost heb ik toch, ik ben geboren om zeven uur. Vertel me nu eens waaronder jij leeft, wat zeg je onder kreeft? Oh, kreeft een ram, dat brengt ruzie, zeggen de sterren. De muziek van Marta Wilmari. Met lekker troeleke. En daarvoor doen we nu Henk Elsik met Ben geboren in april. En dat is het volgende maand. Hè. volgende maand is het april. En uh, ja, het weer. Het doet een beetje raar. Maar uh, hè, overdag, uh, dit weekend in ieder geval... weer uh, temperaturen van rond de 20 graden. En daarna wordt het weer koud. Het is uh, koud, warm en regenachtig. Dat is Nederland. hebben Zandvoorts. De volgende formatie is uh, een beentje Of uh, drie artiesten die regelmatig in dit programma voorbij kwamen. Ik heb ze al een tijdje niet meer gedraaid, maar ik kwam hem weer tegen... in de bak van kort draaien en ik dacht, we gaan hem weer eens even draaien. Ik heb het over de drie chakets was een muzikaal-Nederlands komisch trio... afkomstig uit uh, Rotterdam. En oorspronkelijk bestond het trio uit Henk van der Lee... Ger van der uh, Ringelstein en uh, Martin Bijkerk. En Martin Bijkerk werd later vervangen door uh, Ton Ravensloot. En Ger van Ringelstein raakte met zijn gezin betrokken bij een auto-ongeluk... en is in de uh, jaren 1973-74 tijdelijk vervangen door uh, Jan Fuik... En het was Jan Vuik, die vaak voor het trio muziek of arrangementen schreef. Het trio was uh, vrijwel altijd gekleed in jaket met bolhoed, waar natuurlijk de naam naar verwijst, de drie jakets. Het trio was actief in de jaren 1963 tot 1981 en bracht voornamelijk feest en carnaval, carnavalsmuziek uit. En hun bekendste nummer uh, van het trio was het nummer het autootje. B-kant uit 1963, dat in 1973 uh, van een afgeleide versie kreeg, we mogen op zondag. Niet meer rijden met het autootje. Dat was eind 1973 tijdens de autoloze zondagen. Die plaatst van drie weken de tippenraden van de top 40. U hoort hem nu, de drie zakets, met het autootje. We hebben een ongeluk gehad. Met het autootje. Met het autootje. Met het autootje. Gebeurde hier midden in de stad. Met het autootje. Met het autootje.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 Met het en ik zei nog laat me even wachten we kunnen er zo niet door Maar hij zei hey die bus die stopt wel Rechts verkeer gaat voort Nou hebben we enkel hem en alleen nog maar een fotootje Van het tototje, Van het tototje. En de lampen en de bumper en het stuur Tis te komt voor 57. Niemand? Nou, 55 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?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 En andere smaken haar tas, dat leek lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten. Verboden vruchten. Verboden vruchten. Voor iedereen behalve voor mij verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. Voor iedereen, maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb de handmeisje meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. De vroeg, bahadeste eerst er voorheen, heb ik hem vrij verteld. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappels, sinaasappel. cola, temperament, sinaasappel. karamel, ananas. Maar ik zeg er wel bij, verborgen. bruin. Een behalve voor mij We wonen vruchten We wonen vruchten We wonen vruchten Voor iedereen, maar niet voor mij We gingen hand in hand De hus samen al gauw Naar de burgerlijke stad En op de vraag Verloopt u haar eeuwige trouw Heb ik gezegd, natuurlijk wat Ze smaakt naar kersen Kersen, sinaasappels Eén behalve voor mij verboden vruchten We vruchten We vruchten, We vruchten. Iedereen, voor, voor iedereen, maar niet voor mij Voor iedereen, maar niet voor mij Voor iedereen, maar niet, maar niet. Naar Gouda, onze grootvaders reden, zeer voornaam en zeer gedaan, krakend en liegend door het land. Het duurde lang, lang, lang, er veranderde niet veel van jaar tot jaar. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd, mooie tijd. Nou die tijd die krijgt ook mooi van mij de na. Na na na na, na na na na na Drink nog een glas op alles wat ooit was De goede oude tijd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 Vandaag moet je kijken, moet je nou eens even kijken Sta je uren in een file, sta je in een Het gaat goed met de rijken en de armen op de wereld worden armer Alles duurt nog altijd lang, lang, lang Er veranderde niet veel in honderd jaar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 Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Zometeen wens ik u heel veel plezier met CFM Jazz. Geniet van het mooie weer, want hoe uh, je het weet is het weer voorbij. CFM Zandvoort laat u achter met Rudy Karel, met een muis in een molen in mooi Amsterdam. Opname 1965 en misschien nog Wim Zonneveld en Leen Jongewaard met in een rijtuigje. Ik wens u een hele fijne zondag en misschien tot ziens. Er was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die zat in een molen, heel stiekem verscholen. Hij zong elke morgen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen, in Moekum te zijn. Ik zag een muis, daar op de trap. Daar op de trap. Nou daar, een kleine muis op klompjes. Nee, het is geen grap, geen van klip, klippen, die klap op de trap. Oh ja. Het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw. En Piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw. En dus zongen ze samen, wat, wat is het toch fijn. Een muis in een mooi moedem, in te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap? Nou, Kleine muizen klompjes Nee, het is geen grap Geen klap, klip, die ik op de trap Oh ja Maar Muis kreeg een vijfling En allen gezond Dus aten de muisjes Beschuitjes met muisjes En iedereen zong toen Wat is het toch fijn Een muis in een molen In Moken te zijn Zag een muis, waar? Daar waar op, op de, trap. de trap, waar op de trap? Nou daar, een die kleine muis op Nee, is geen grap, geen van die klip, klip en die, die klop op de trap. de trap. Oh ja. De muizenfamilie werd vreselijk groot. De naar vluchten, hij was als de dood. Voor de muizen die zongen, wat, wat is er toch? staat leeg want geen vrouw durft erin.